Goedemiddag, ik ben René Postna. Nu het zo glad is, komen er veel meer schademeldingen binnen bij verzekeraars. Het is vooral schade aan auto's in woonwijken waar niet is gestrooid. Komende dagen als het gaat dooien wordt juist meer schade aan woningen verwacht, zoals lekkage. Je kan het voorkomen door sneeuw van je dak weg te halen. Wat ook kan gebeuren door de sneeuw, is dat je warmtepomp kan uitvallen. Als de unit buiten onder de sneeuw zit, krijgt hij te weinig lucht en kan die uitvallen. Je kan hem het beste met de hand sneeuw vrijmaken. Tegen een muur zetten is geen goed idee, dan kan de koude lucht niet goed weg. President Zelensky is woedend op de Russen... die in het oosten van Oekraïne energiecentrales hebben gebombardeerd. De Russen proberen ons te breken, maar het zal ze niet lukken, zegt hij. Door de aanvallen zaten een miljoen mensen in de kou en zonder stroom. In sommige plaatsen is de stroomvoorziening weer hersteld. Ajax Kenneth Taylor heeft een nieuwe club, hij gaat naar Lazio Roma. Als het goed is vliegt hij straks naar Italië en tekent hij een contract voor vier jaar... Hij wilde deze zomer al weg naar FC Porto, maar dat ging op het laatste moment niet door. Taylor werd twee keer landskampioen en scoorde 36 keer. Het weer van Weeronline. In het zuiden gaat het regenen, in het noorden later vanavond sneeuw en kans op ijzel en gladheid. Het is rond 0 graden. Ook morgen sneeuw in het noorden met een harde oostenwind. In het zuiden minder wind en daar regent het. En dat was het nieuws op Slam. Dankjewel René. Het is twee minuten over drie. Sleppe verkeer krijg je van Flitsmeister. Het is rustig. Eén korte vertraging op de A58 richting bergen op Zoom. Tussen Breda en Etteleur daar 20 minuten. Eén flitser op de A29 richting Dinteloord bij Heijenoord. Opgepast bij 16.4. Spieropbouw. Afvallen of gewoon fit te worden. Je doelen behaal je samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit eiwitten, creatine en nog veel meer bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding. Lunchen doe je lekkerder met house in de pauze. Alle genres in één mix. Elke dag vanaf 12 uur. Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding. Social deal, deals, take 1 en actie bow.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 Boersma. Met de donderdagmiddag energie. Cascara komt eraan zo meteen. Hou in de pauze. Throwback. Every time we touch staat in de startblokken. Op David Guerra na Alan Walker. Not only want you win it, oh. To me I still feel your touch in my en every time we touch hier bij Slam op je donderdagmiddag. Het is qua weer een wat rustigere dag in vergelijking met de afgelopen dagen. Op Schiphol gaan de meeste vliegtuigen gewoon de lucht in. De wegen is het vrij rustig. Maar het is toch een beetje stilte voor de storm. Want morgen gaat weer helemaal, helemaal los. Meer sneeuw, morgen verwacht. Voornamelijk in het noorden van het land. NS rijdt morgen met een afgeschaalde dienstregeling. In het noorden geen treinen, Arriva treinen rijden tot 10 uur daar niet. En zorg dat je ook morgen, voordat je op reis gaat of de weg op rijdt, even de actuele informatie checkt. Mm -hmm. PSV dacht vandaag even wat leuks te doen, maar maakte een gigantische blunder. Ja. <laughs> Hoe ze dit voor elkaar kregen bij PSV uh, is mij een raadsel. Wat er gebeurde, dat vertel ik je zo meteen hier bij Slam. Ook uh, die beuker van Kiki onderweg. What's a girl to do in 25? En dit zijn Kygo en OneRepublic. Old Road Got me thinking back to when we were young And lately I've been feeling it in my bones Knew I'd be coming home again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 Chasing Paradise with I'm you I'm Chasing slipping by It's a river down and swim Do or die Yeah, I know we all get lost In this time But we're dancing in Chase paradise.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 you Slam op donderdag 8 januari. Mag je nog de beste wensen wensen? Officieel niet, hè? officieel is het uh, te laat. Uh, PSV wilde dat ook nog doen. We hebben een gigantisch spandoek opgehangen aan uh, de buitenkant van het Philips Stadion. En als ik zeg gigantisch spandoek, dan meen ik ook gigantisch. Het is echt meters bij meters. Uh, in de volle hoogte van het Philips Stadion. Je zou hier een festival onder kunnen geven als je dit als festival tentdoek zou gebruiken. Uh, met hierop de tekst... PVS wens je een sportief 2026. Ja, klein spelfoutje. Ik vraag me dan af... hoe heeft het zo ver kunnen komen? Weet je wel, bij design is het niemand opgevallen. Toen is het doek gemaakt in de fabriek. Is het nog steeds niet opgevallen. Toen is het opgerold. Toen is het weer uitgerold bij het stadion. Is het opgehangen. En zelfs, zelfs toen heeft nog niemand het gezien. Toen heeft een omstander foto gemaakt... waarop stond... PVS wens je een sportief 2026. Nou, inmiddels is het doek weer, uh, doek weer van het uh, stadion afgehaald. Uh, Selm, wens je ook nog een fantastisch 2026. Of wat stond hier Selm? Slam bedoel ik, slam. Fantastisch 2026. Met Kiki nu, what's a girl to do with 25?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 hier is het morgen. Gelukkig weer weekend. En je begint je weekend al om zes uur ochtends... met die gigantische Slamix-marathon. We hebben weer een mega-line-up. We beuken de sneeuw van je huis af... met de grootste DJ's achter elkaar in de mix. Wie hoor je morgen? Ik heb de line-up voor je. Ik vertel het je zo meteen. Ook de Slamix-marathon Track of the Week... deze week van Armin van Buren En Alesso, komt op de raam. Hoe ziet jouw droomvloer eruit...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 Drie minuten over half vier. Het Slemweerbericht van Weer Online. Op dit moment is het droog. Op de meeste plekken in het noorden kans op wat regen. Morgen in het noorden voornamelijk kans op wat sneeuw. Temperatuur vandaag tussen de 0 en 2 graden. En morgen ongeveer hetzelfde weer als vandaag verkeer van Flitsmeister. Eén vertraging die vind je op de A58 richting Bergen-op-Zoom. Tussen Breda en Etteleur. De vertraging is daar 25 minuten. E Flitser die staat op de A29 richting Dintelort bij Heijenoort. Daarbij 16,4. Heel Met de meeste muziek je werkdag door. Dit is Slam. Outcast en Heijaan, Alessio en Sasha en Destiny. Slam Outcast en jorde. hey ja, je was er naartoe en je hebt het verdiend. Het een keer zo'n onstuimige week waarin alles anders was. Morgen gewoon een beetje houvast, want ook morgen gewoon, iedere vrijdag, zoals je gewend bent, een festival op je radio. De Slam X Marathon is morgen weer te horen vanaf 6 uur morgenochtend en we gaan 24 uur lang door en ik heb hem de line-up voor morgen. We beginnen om 6 uur met het beste van afgelopen week. Daarna Shemza om 7 uur. Verder Le Grand om 8 uur. Om 9 uur resident DJ Samveld. Veld. 10 uur hoor je Gus. Daarna Clapton. Tussen 12 en 1 ga ik alles draaien wat jij wil horen in Slam X Marathon Request. De dag eraan rehab een uur lang te horen. We hebben Jamie Jones, Lina Punks uit Londen, Joe Corey om 4 uur en om 5 uur de Slam Mix Marathon chart met de 15 heetste tracks van de dansvloer. De volledige line-up check je ook op slam.nl. En de Slam Mix Marathon dus morgenochtend vanaf 6 uur te horen. Dit is nog één dag, de Slam X Marathon Track of the Week. Nieuwe muziek van Armin van Buuren en Klokkenbach. Sunshine's on me. Slam. Slam Mix Marathon. Track, track of, the week. of the Week. Armin van Buuren en Klokkenbach. Sunshine's on me. Yeah oh. Back of my hand Nobody can hold me In a fight, fight, 'cause all my life I've been fighting. Never felt a feeling of comfort. All this time I've been hiding, and I never had someone to come on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 Too much, and I hate it. I'm so used to being in the wrong. I'm tired of caring. Love, never gave me a home. So I sit here in the silence. I found peace in your body. You can't show me there's no point in trying. I'm at one, and I've been quiet for so long. Oh. We We zitten naar Slam, Hilk hierbij met Marshmallow en Kelly. En Silence, een week met veel sneeuw in Nederland, maar niet alleen in Nederland. Nee, we zitten natuurlijk midden in het wintersportseizoen en misschien ga je nog richting de Alpen. Neem dan sowieso je snowboots mee, want er gaat ongelooflijk veel sneeuw vallen in de Alpen. Lokaal kan er wel 1,5 meter aan verse sneeuw vallen. Zeker als je aankomend weekend uh, die kant op, uh, op gaat richting Italië of uh, Oostenrijk. Zorg dat je goed voorbereid bent als je die kant op gaat. Zara uh, Larsen, ook groot fan van wintersport. Gaat supersnel op haar skis, maar uh, zul je niet snel vinden in de Alpen. En Ze komt uit Zweden en uh, de wintersportcondities zijn in Zweden ook zeer goed. Dus blijft meestal in haar thuisland. En je hoort Zara Larsen Midnight Sun, nu bij Slams.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 nieuwste Midnight staan hier bij Slam. Bijna 4 uur op donderdagmiddag. En misschien ga jij binnenkort wel met drie vrienden naar Las Vegas. En waag je daar de gok van je leven. Zet je 2026 euro op rood of op zwart. Zometeen weer een nieuwe kans om naar Las Vegas te gaan. Alle details hoor je zo meteen hier. En ook deze Slam hits komen eraan. Slam coming up.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 Hey, Aldi de meal deal van KFC burger tenders frietjes en een drankje voor 4.99. Je zit als ZZP'er misschien niet te wachten op je administratie.